Zes uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Europese beurzen door Griekenland op fors verlies. Agenten in filefuikzaak worden gezien als verdachten. En winkelgedode Haagse juwelier verdwijnt. Door de zorg om Griekenland is de Amsterdamse AIX gesloten met een verlies van bijna 2,4 procent. op ruim 298 punten. Het is voor het eerst sinds december dat de index onder de 300 punten zakt.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 En stak veel geld in zogenoemde derivaten waarmee JP Morgan Chase zich wilde verzekeren tegen financiële risico's. Woningcorporatie Vestia gaat minstens 100 banen schrappen en wellicht meer. Dat zal gebeuren via het beëindigen van tijdelijke contracten, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Vestia gaat de organisatie flink inkrimpen. Het aantal woonbedrijven moet terug van 15 naar 3. Het aantal ontwikkelbedrijven van 2 naar 1. En uiteindelijk moeten er maximaal twee onderhoudsbedrijven overblijven.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 Noord-Nederland heeft dan weer een normale ontvangst van radio en televisie. Ruud van Nistelrooy stopte met voetballen. De aanvaller van 35 zei op een persconferentie... dat het hem niet meer lukt om op topniveau te spelen... en dat hij blij is dat hij nu nog zelf het moment van stoppen kan bepalen. Van Nistelrooy speelde gisteren zijn laatste wedstrijd... voor Malaga in de Spaanse competitie. Hij voetbalde ook bij onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid. Hij kwam 70 keer uit voor het Nederlands elftal. Het weer, zon- en sluierbewolking. Alleen in het uiterste noordwesten kan wat regen vallen. 13 graden is het in het noorden, 18 in het zuiden. Vanavond breidt de neerslag zich uit over het westen en noorden van het land. Morgen buien met tussendoor wat zon. Dan wordt het hoogheid 12 graden. AMWB Verkeersinformatie. Het is iets minder druk dan normaal op een maandagavond. Er staat nu 66 kilometer, de meeste vertraging rondom Utrecht. Wat opvalt is de wat langere file op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Knopend Empel en Zaltbonnen nog 6 kilometer. Dat had te maken met opruimwerkzaamheden, daar stond een auto in brand. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Driebergen-Maarsbergen 4 kilometer. Bij Maarsbergen is de rechte rijschok dicht, daar is een auto stilgevallen.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedenavond, zeven minuten over zes. Zo praten wij over de politieke chaos in Griekenland. Het is vijf voor twaalf daar. En hier is het dus zeven over zes. Het inzetten van een kroongetuige was onontbeerlijk... om de liquidatiegolf in de Amsterdamse onderwereld te stoppen... en om de daders op te sporen. De officier van justitie zei dat vandaag... bij de start van het zes dagen durende requisitoor... het slotbetoog van het Openbaar Ministerie. Na 185 zittingsdagen is het monsterproces in de laatste fase aangekomen. Een belangrijk moment, zegt de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Theo Hofstee. Een belangrijke dag omdat we vijf jaar onderzoek en een hele ingewikkelde vervolging wat het OM betreft afsluiten door verantwoording te geven over het onderzoek en wat wij van de zaak vinden. De officieren die begonnen vanochtend met een soort verantwoording, hè? een publieke verantwoording, of het allemaal wel de moeite waard is geweest. Twijfelt het OM daar zelf dan aan? Nee, nee, dat twijfelen wij niet aan. Maar wij worden wel uh, heel vaak geconfronteerd met vragen daarover van iedereen. En waarom is het het wel waard? Het is het waard omdat het om hele ernstige feiten gaat. Omdat het om hele zware criminelen gaat. Mensen die ja, een soort liquidatiecommando hebben. En omdat er veel mensen uh, als nabestaanden nog heel veel verdriet... en uh, psychische last hebben, ook na al die jaren. Is het niet doorgeschoten als je kijkt... Meer dan 180 zittingsdagen. Een proces dat alles bij elkaar met het onderzoeken bij vijf jaar heeft geduurd. Ja, nou ja, waar is de grens dan? Ja, dat zou ik ook niet weten. Ik denk wel dat we een aantal dingen bij elkaar hebben gevoegd in deze zaak... die maken dat het exceptioneel is en dat je dat niet zo gauw weer terugvindt. In de eerste plaats het doel, de hoeveelheid feiten. Het gaat om 14 liquidaties of pogingen. Dan het feit dat wij een kroongetuige hebben. En dat het natuurlijk zo is uh, dat zo'n kroongetuige uit en ten na door iedereen heel kritisch wordt ondervraagd. Vele malen, ik geloof dat hij 35 zittingsdagen ondervraagd is. Het vergt heel veel mankracht van uw mensen, van de politie ook, van de rechtbank. Er zullen ook mensen zijn die zeggen... Ja, het is een vorm van criminaliteit waar de gewone burger geen last van heeft. De kan die politie die kan veel beter achter inbrekers aan. Dat hoor ik ook nog wel eens. Um, het is toch zo dat mensen die zoveel uh, liquidaties plegen of plannen... Uh, en zo'n onantastbare positie krijgen... omdat niemand er eigenlijk durft, over durft te verklaren... en al die zaken niet opgelost worden... dat wil je in je maatschappij als Nederland niet hebben. En dan moet je als politie en justitie zeggen... dan kost het maar heel veel tijd. Maar het hogere belang dat je zo'n groep echt niet onantastbaar laat zijn... Uh, dat gaat dan echt voor. De kroongetuige die staat centraal. De centrale vraag bij dit proces is... hoe betrouwbaar is hij en hoe bruikbaar zijn zijn verklaringen? Nou, de officieren van justitie zijn daar urenlang over aan het woord. Wat is voor u nou... Het doorslaggevende argument waardoor u zegt van die man die moeten we geloven zijn verklaringen zijn bruikbaar. Het allerbelangrijkste vind ik uh, toch echt de feitelijkheid. Wat hij verklaard heeft uh, en dat zijn vele details en heel veel verklaringen. Die, die details bleken gewoon feitelijk te kloppen met dingen die de politie al had uitgezocht maar nog niet naar buiten had gebracht. Dan wel later heeft uitgezocht uh, en dat bleek gewoon te kloppen. Wat ik, dat vind ik het allerbelangrijkste. Wat ook wel een rol speelt, is dat deze uh, kroongetuige... door deze uh, verklaringen af te leggen, zichzelf verdachte maakt. Hij was niet, helemaal niet bekend als verdachte. En hij heeft ervoor gezorgd zelf dat hij nu een behoorlijke straf krijgt... voor een liquidatie en een aantal voornemens tot liquidatie. Waarbij het opvalt dat de officieren niks gezegd hebben... over het geldbedrag waarmee hij uiteindelijk een nieuw leven gaat uh, opbouwen. Daar is veel over gezegd, die 1,4 miljoen. Waarom zeggen ze daar niks over? Want voor de verdediging is dat een reden om te zeggen... Hij doet het voor het geld. Hij heeft wel gezegd, de motieven die uh, de kroogentuig aangeeft... waarom hij zijn verklaringen vertelt, die geloof ik. En uh, dat motief is niet, uh, ik krijg er zoveel geld voor. Hij zegt het niet, maar hoe weet u dat het hem niet om het geld te doen is? Uh, dat, dat kan ik nooit precies weten, nee. En we, we hebben ook gezegd, kijk, de motieven die hij heeft gegeven, die komen ons betrouwbaar over en geloofwaardig over. Maar het is een uh, nieuw leven opbouwen. Een nieuw leven. Eruitstappen. Op, eruitstappen. waar hij midden in voorgenomen moorden en echte moorden zit. En hij heeft ook gezegd, ja, ik weet nog van het bestaan van een lijst... van mensen die er nog uh, doodgeschoten moeten worden. En ja, dat, daar wil ik toch eigenlijk wel een eind aan maken. maar wij geloven wel dat het waar is. Theo Hofste, hoofdofficier voor Justitie in Amsterdam... in gesprek met Matthijs van der Wiel. De Griekse president Papoulias begint over een half uur aan een ultieme poging om een regering te vormen, een regering van nationale eenheid. Als dat niet lukt, dan komen er opnieuw verkiezingen, dan blijft de onrust op de financiële markten natuurlijk aanhouden. Historicus en Griekenland-kenner Kees Klok is aan de lijn. Goedenavond meneer Klok. Goedenavond. Hoe schat u het in? Zal het Papoulias lukken? Ik denk dat het hem niet gaat lukken. Ik, uh, je kan nooit iets met zekerheid zeggen, maar ik geloof niet in wonderen. En ik denk dus dat het mislukt. En waar loopt het dan uiteindelijk op stuk? Dat loopt stuk op de eis van uh, de democratisch links. Die uh, zou met uh, PASOK en Neodemocratia een coalitieregering kunnen vormen. Dan hebben ze het een kleine meerderheid. Maar die zegt, dat is voor mij te weinig draagvlak. Dus wil ik dat uh, de partij die veel, he, zoveel gewonnen heeft, de Syriza... dat die ook deel uh, uitmaakt van uh, de regering. En uh, Alex Tsipras, de leider van uh, Syriza, die, uh, die heeft dat categorisch geweigerd. Die heeft uh, ook geweigerd, althans dat heeft u verklaard... dat hij niet naar de vergadering straks gaat. En is dat dan van democratisch links een electoraal spel? Of is het ook wel echt verstandig om die radicaal-linkse partij erbij te betrekken? Ja, uh, je kunt natuurlijk niet onder Coevelles zijn hessenpan kijken. Het kan een electoraal spel zijn, maar hij, hij is natuurlijk ook een man... het is wel een gematigde man, maar het is ook een man... die eigenlijk uh, niet het, het, het bezuinigingsbeleid... als zodanig uh, hoog in het vaandel heeft staan. En, nee, maar je vraagt ja, je af waarom zou die radicaal links er zo graag bij willen hebben als het ook zonder kan? Ja, nou zijn verklaring is van we moeten niet aan een regering beginnen... die allerlei uh, omstreden wetgeving nog uh, door moet voeren. En uh, een grote kans dat uh, he, door zo'n kleine meerderheid die we dan hebben... dat die regering binnen de kortste keren wordt weggestemd. Dat is eigenlijk zijn officiële verklaring. Nou, en dan komen er nieuwe verkiezingen wellicht in juni hè... als dit scenario uh, zo doorgaat. Ja, dan moeten er volgens de grondwet nieuwe verkiezingen gehouden worden. En komt er dan een andere uitslag, denkt u? Ja, dat weten we nog niet. Kijk, nee, er zijn dat is paar... logisch, maar <laughs> nee, zijn er, maar er aanwijzingen zijn er... voor? Ja, nou, uh, de, volgens de, de, de laatste poll die, die, uh, is het zo dat de Syriza nog meer zou gaan winnen. Dat zou dan de grootste partij worden. Dat de neodemocratia ja iets gaat winnen. Maar dat uh, de andere partijen, behalve democratisch links, die loopt dan wat terug. Maar andere partijen die, die, gaan, die, gaan, die lopen terug... Uh, de onzekere factor is eigenlijk, zijn eigenlijk twee dingen. Bij deze verkiezingen zijn 65, is 65% van de Grieken maar gaan stemmen. En van die 65% heeft nog ruim 13% procent, uh, uh, blanco of, uh, gestemd of de stem ongeldig gemaakt. Oké, okay, gunt u ons dan een kijkje in uw hersenpan? Uh, want u woont zelf een deel van het jaar in Griekenland, met vrienden, familie ja. daar. Kunt u dan ons uitleggen waarom de Grieken met zo'n scenario voor ogen toch opnieuw op deze radicale partij gaan stemmen, ook in de wetenschap, dat de Grieken toch wel in de eurozone willen blijven, zo blijkt uit enquêtes. Ja, ja. nou ja, de Syriza die zegt ook, wij willen in de eurozone blijven, maar we willen onderhandelen over een andere uh, manier om de crisis op te lossen. He, we willen van deze uiterst strenge en, uh, ja, als je om je heen kijkt in Griekenland, desastreus uitpakkende uh, bezuinigingsmaatregelen af. En we willen dus op een andere manier. Maar we willen wel in die euro blijven. En dat is eigenlijk ook wat op dit moment de meeste Grieken nog willen. Het is alleen natuurlijk de vraag of het zo ooit zou lukken als, als dat werkelijkheid zou worden. Of het zou lukken om, om, om inderdaad in die eurozone te blijven, want de geluiden vanuit Europa zijn nogal van... Uh, Ik wou net uh, zeggen, is, uh, is de berichtgeving ja. over Brussel dan wel, uh, wel volledig in Griekenland, dat ze dat denken? Ja, dat komt. Dat komt kijk, wat, wat er nu in Brussel gezegd wordt. en wat bijvoorbeeld eh, vandaag, meen ik, in de spiegel stond. van het, het is nu tijd dat de Grieken uit de euro stappen. dat wordt in de Griekse pers breed uitgemeten. En eh, je ziet ook wel dat er enige beweging is. want Dora Bakoyani van de Democratische Alliantie. die dus net de kiesdrempel niet heeft gehaald. die heeft al gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen. in ieder geval ook eh, voor een Europees ticket gaat. dus zegt van. als wij eh, in, de, in, in, in het parlement komen. Dan steunen we uh, de Europese lijn van PASOK en Neodemocratia. En er is nog een ander klein partijtje, een beetje rechts van het midden, Drisi, uh, DRASI, die dezelfde geluiden laat horen. Dus dit begint wel wat te bewegen, uh, hè? maar ja, hoe het uiteindelijk gaat uitpakken, ja, dat, is, dat is een kwestie van speculeren. Wat een verwarring en onzekerheid. Wat doet ja, dat met u zelf, ja. meneer Klok? Het is een situatie waarin ook een beetje uw land is terechtgekomen. Ja, nou ja, ik maak me natuurlijk allereerst ernstige zorgen over mijn familie en vrienden daar. He, ik zie hoe die mensen uh, lijden onder de crisis, een aantal. En uh, ik heb natuurlijk ja, ook in Griekenland mijn belangen, zeg maar. Ik, ik, ik vraag me iedere keer weer af, als ik naar Nederland ga, als ik terugkom in Griekenland, wat voor Griekenland tref ik aan? Want als je naar de geschiedenis van Griekenland kijkt, hè, dan, dan, ja, die de democratie die ze hebben, die is eigenlijk nog maar, uh, nou, krap, krap 30, 35 jaar oud. En u vreest weer voor erge toestanden daar, politiek ja. gezien? Nou ja, het is altijd moeilijk om de toekomst te voorspellen. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, dan heeft Griekenland natuurlijk wel een lange geschiedenis van staatsgrepen, ja. van, van, van, van. He, kijk, de jaren 50 was het formeel een democratie, maar het was natuurlijk eigenlijk toch een verkapte rechtse dictatuur. He, onder Papagos en later onder Karamanlis. Uh, onder maar heeft u het idee uh, dat, dat het leger nu, nu klaar staat? Uh, speelt, speelt het leger enige rol op de achtergrond? Nou, op dit moment niet. Uh, het is wel zo dat uh, vorig jaar ineens de lege overwacht werd vervangen. En er werd later heel erg de best gedaan om te zeggen van ja, dat was een routinevervanging. Uh, uh, en hè, er werd maar... toen wel gesproken over een, een mogelijke staatsgreep of in ieder geval plan om zich met nou... politiek te bemoeien. Nee hoor, dat niet. Dat niet. En dat werd allemaal afgedaan als een routinezaak. Maar ik vond het zelf vond ik het toch een, een beetje een veegteken. Ja, nee, maar ik bedoel niet, niet door de autoriteiten... maar er werd uh, buiten de autoriteiten onwel gespeculeerd daarover. Of er ja, niet iets anders ja, daar, achter zat. Ja, daar werd, daar werd met name in de linkse pers werd, daar werd er aardig over gespeculeerd. Ja. Maar ja. nu houdt het leger zich rustig in ieder geval. Ja, er zijn voor zover ik weet geen tekenen dat ze zich er nu mee bemoeien. Maar ja, je, je, je, weet, je weet niet uh, wat het in de toekomst zal zijn. Ja, het, is een, het is een onzekerheid voor u en ja, de Grieken. Ja, het is een buitengewoon onzekere zaak. En uh, er is één lichtpuntje, zal ik maar zeggen, bij die laatste pol. Dat is dat de, zowel de communisten als de, de neonazies in deze pol uh, weer aanzienlijk uh, terug aan het lopen zijn. Dus dat zou je dan misschien nog als een klein lichtpuntje kunnen zien. Wij zien vanavond wat er uitkomt, uh, meneer Klok. En anders in juni weer. Dank in ieder geval uh, dat we met u de stand van zaken van dit moment konden bespreken. Graag gedaan. Kees Klok was het. Een zware kunst in Nederland. Ruim 600 kilo schoon aan de haken was hij. De fiets die stond bij Strand Nulde. Hij was weg, maar hij is weer terecht. Verkeersinformatie. Jolande van de Velde, de A2. Daar hadden ze vanmiddag last van een, een brandende auto. Hoe is het er nu? Nou, dat is bijna helemaal opgelost. Er staat nog bij Kerkdriel 2 kilometer file. Sowieso, alle files uit de avondspits lossen snel op. Bij elkaar nog 28 kilometer. Dan noem ik een aantal snelwegen die vanavond en vannacht dicht gaan voor werkzaamheden. Dat is de A9, ook maar Amstelveen in beide richtingen bij de Wijkertunnel. Op de A15, daar gaat de Botlektunnel dicht in beide richtingen. En de A28 Utrecht richting Amersfoort gaat vannacht dicht tussen knopen de Reinswerte en Leuze. Morgenochtend vroeg zijn alle wegen weer open. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Even wat uh, statistieken over Ruud van Nistelrooy. Hij heeft 500, ruim 500 officiële wedstrijden gespeeld. 70 interlands, hij kwam 70 keer uit voor oranje. En heeft 284 doelpunten gemaakt in al die wedstrijden. Vandaag maakte Van Nistelrooy bekend dat het over is. Hij stopt met profvoetbal. In Malaga deed hij dat. Daar uh, beleefde hij zijn laatste voetbaljaar. Ik uh, ben blij dat de persconferentie uh, erop zit... Daar heb ik uh, mijn gevoel op papier gezet. En, uh, ja. ik, ik voetbal liever dan dat ik praat, maar ik ben blij dat, uh, dat ik dat heb kunnen, kunnen uiten. En, uh, ja. Fantastisch. Lucht het op? Ja, zeker. Kijk, uh, het is een fantastisch moment om, voor mij om, uh, om, uh, om te stoppen. Gisteren was een, een dag om, om nooit te vergeten. En jullie plaatsen hier voor de voorronde Champions League? plaats ons uh, voor de Champions League voorronde. Wat natuurlijk voor Malaga een ongeëvenaard uh, succes is. En uh, daarbij uh, kan ik zelf mijn moment bepalen. En, uh, en niet een blessure of, of, een, of een andere iets. Dus wat dat betreft uh, heb ik het in de regie in eigen hand gehad. En uh, dat is op mijn leeftijd uh, een groot goed. En uh, dat, is, uh, dat vind, vond ik prachtig. Wanneer heb je deze beslissing voor jezelf genomen?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 Ik wist dat dit mijn laatste project zou zijn. Maar ik had wel het doel om de Champions League te kwalificeren en ook te gaan spelen. Dat heb ik nog steeds eigenlijk. Maar, uh, ja, is dat niet dubbel? Ik bedoel, je, je haalt nu voor de Champions League ja. en je neemt afscheid. Ja, ik neem afscheid. Want ik weet gewoon dat mijn limiet bereikt is. En uh, wat ik ook uh, in de persconferentie aangaf, dat als je winnen van prijzen collectief of individueel, dat, dat is prachtig. Maar het, het dagelijkse werk... Uh, jaar in, jaar uit uh, mezelf verbeteren, uh, aan mezelf werken... om het maximale te kunnen presteren. Op het moment dat je dat voelt van nou, op dit niveau... Spaanse competitie, Champions League, is het niet meer voldoende. Dan, dan is het beter om, uh, om te stoppen. De limiet van Ruud van Nistelrooy is bereikt. Matthijs Westraat sprak met hem. De herenfiets, het 600 kilo wegende kunstwerk. Stond bij strand 0 langs de A28. Verdween vorige week. Vandaag dook de fiets op in Westerbork. Wat blijkt, mannen achter de fiets vierdaagse Westerbork hadden meegenomen. Voor de grap, Bertse goede goedenavond. Goedenavond. Wat was uw rol bij de verdwijning? <laughs> ja, ik was medeplichtig mede, mede, mede om het zo maar te zeggen: om de fiets bij Nulde te stelen. Ja, en hoe lag erom? Ja, toch wel, ja. Waarom? Nou, wij zien het meer uh, als een stunt om de, om de Drentse uh, in het, uh, onder de aandacht te brengen uh, dat mensen weer komen fietsen uh, in, in ons mooie Drentse. Dus we hebben gezegd van ja, daar moeten wij iets leuks voor bedenken en daar uh, gaan de fiets bij Nulden gaan we halen. En van Nulden naar, naar Westerbork en daar staat hij nog steeds? Hé, hey, uh, we zitten nu net op het talud bij de crossbaan en uh, daar staat hij en daar hebben we een groot ook erbij gehangen van Hulde. hier staat de fiets van Nulden. Hoe hebt u dat gedaan? Want we hebben te maken met een kunstwerk van 5,5 bij 4,3 meter... die ook nog eens een keer 600 kilo weegt. Hoe hebt u dat voor ja. elkaar gekregen? Ja, nou, we hebben een nodige voorwerp verricht. Mijn collega Jans Dobben en ik zelf, wij zijn er meerdere malen weer te kijken... Om, uh, om te kijken hoe die fiets erop stond. En we hebben niemand meegenomen uit het dorp, die uh, ja, Boer... die heel veel verstand heeft van, van ijzer en materialen. En uh, die hebben we erbij gehaald. En we hebben bekeken hoe die fietsconstructuren in elkaar zaten en of we het los konden halen. We hebben een gelijke structie gebouwd. Die hebben we ook een aanhanger gemaakt... En uh, samen met Boer, hebben we toen uh, op de nacht van, van maandag op dinsdag vorige week... met nog tien mensen daar meer bij, hebben we die fiets op die Ana uh, getakeld. En meegenomen in een grote hoes naar Westerbork. En toen dacht u niet van we lopen misschien toch ook wel het risico dat als, als dit uitkomt... Hè, zo, zoals u wil, als mensen dit horen, dat ze denken... nou dan ga ik mooi de komende jaren niet in Drenthe fietsen. Wat nee, dat een flauwe dat, dat, grap. Dat, dat, dat klopt. Ja, ja. Nee, je moet luisteren. Dat het, het, het, het, het is hetzelfde als ondernemen. Ondernemers zijn risico, ondernemen, is het fysiek ondernemen zo af en toe. En dat is met dit soort dingen ook zo. En je steekt je nek uit en het, het zou... Een keer, we hadden net een politie om de deur. Uh, nul heeft natuurlijk aangifte gedaan dat er een fiets gestolen is. En uh, wij hebben vanmiddag een mailtje gestuurd dat uh, als ze die heen willen trekken... dat wij netjes op een fiets zullen passen in ieder geval. Ja, dat zijn allemaal dingen. Je neemt risico. En uh, dat, kan ook, dat kan ook een keer verkeerd lopen. Maar voorlopig denk ik dat het goed uitpakt. En, uh, en op deze manier hopen ik toch dat, dat veel mensen dit zien. En dat ze zeggen, jongens, we gaan mooi fietsen in Drenthe straks. We, we, meneer, hier, meneer, wetten, jullie meneer Wetterver, even wachten. U praat wel erg snel. Ik verstond even niet wat u nou schreef in dat mailtje. We hebben een mailtje gestuurd naar uh, Nulden. Naar naar de regeringsuitschap, daar zo, waar de, de fietsofficiel van is. En ze hebben we gezegd van uh, of zij de aanklacht in willen trekken en of zij uh, onze grap uh, kunnen waarderen. Ah. En uh, nou ja, goed, dat hopen we, maar dat het goed gaat. En tot nu toe lijkt het daar wel op. Hebben we al bezoek gehad van de politie, niet te min? Ja, we hebben net uh, inderdaad bezoek gehad van de politie. Kijk eens, de uh, diensters van Drenthe. De politie van Drenthe, ja, die hebben ook het een en ander van ons genoteerd. Uh, maar zij zien ook eigenlijk wel een klein beetje dat dit een grap is. En uh, zij hopen ook uh, gewoon dat de nul in principe de dit, dit, dit aanklacht intrekt. En dan, uh, ja, dat is altijd in de loopt en met een sisser af. Gaat u ja. hem zelf terugbrengen, die fiets? Ja, uiteraard. Uh, kijk, wij, wij, zoals wij hier uh, gek zijn op alle fietsers... Uh, behandelen wij deze fiets ook met veel respect... En eh, wij zullen eh, ons uiterste best doen om die fiets euh, op een latere bepaalde tijdstip keurig netjes weer op de sokkel aan de A28 neer te zetten en Wendel heeft zijn fiets terug. En uh, hoe zijn de reacties daar bij u in Westerbord? Uh, de reacties zijn geweldig. Dat hebben we nooit verwacht. En iedereen is laai, en enthousiast. En je hoort mensen die langs de weg rijden en die toeteren allemaal en ze doen allemaal. En uh, ja, dit is, dit is gewoon uniek wat hier gebeurt. En hoeveel liter alcohol kwam erbij kijken toen u dit bedacht? Nou, het was nog niet helemaal... Oh, de... Toen wij het bedachten, uh, toen zaten wij, denk ik, achter een mooi glaasje Rosé bij mij aan de keukentafel met een man of wat. Um, uh, als je zo'n zo fiets van zo s'nachts ophaalt, oh, dat ging dan niet helemaal zonder slagafstoot, want ze waren dan net met de weg aan het werk. Uh, midden in de nacht. Dus het was toch even wat lastig. Maar al maar alle, uh, Nee, daar is is er geen oog op. Maar er wordt vast wel een mooi glas opgedronken uh, op een later tijdstip. Ja, we zullen zien. Als de politie toch straks met een aangifte komt, komt u nou nog steeds lachen? Ah... Uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, meneer wie A, Witteveen. Ja. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Ja, en wat nou, betekent dat? hoort er een klein beetje bij. Ik, ik, ik, ik verwacht, dat ik ga er gewoon vanuit dat het goed komt. Nou, hopelijk blijft gewoon Bertus Witteveen... in plaats van Bertus W. verdachte... in de zaak van de verdwijning van de het, herenfiets. Ja, uh, dat lijkt mij ook. Hartelijk dank. Dus. Graag gedaan. Bedoelt dus om mensen te laten fietsen. Uh. In Drenthe, uh, hoog tijd om naar Joost Eertmans te gaan. Avondspits. Tim en ik wensen u een goede avond. Dag Joost. Lucella, Lucella, en avond hier vanuit Capelle aan de IJssel. We gaan het hebben hier in Aalspits over Nederlands trots. En dat is natuurlijk het... De fiets. <laughs> de fiets. Als het met een het kan het geen fiets zijn, nee, zeg ik. Het fietsje. Het, het fietsje in Drenthe. Nee, nee, groter moet je denken, groter. We gaan het hebben het over het Wilhelmus. Uh, Vroeger hoorde je trouwens ja. op bij de NOS... hoorde je altijd om exact 12 uur... Dit lied, het Wilhelmus, exact om 12 uur begon daar de dag mee. Daar is men helaas van afgestapt, dat was in 2000. Alleen Max, omroep Max, doet het nog op uh, Radio 5. Helaas, zie je helaas, hè? bij het NK gaan we allemaal <tie> weer meezingen. Krijg je te kwaad, uh, Tim? Oh. Uh, Tijdens de EK gaan we weer meezingen, uh, het Wilhelmus. Maar hoe goed kennen we ons volkslied eigenlijk? Dat is meer mijn vraag. Ik denk niet zo heel goed. En daarom vind ik het van belang dat we het verplicht gaan stellen op onze basisscholen. Gewoon ouderwets oefenen het Wilhelmus bij de kinderen. Het lijkt mij heel nuttig en goed. En overigens ook historisch van groot belang. Ik ga dat allemaal uitleggen. Maar u kunt gaan bellen, want de lijnen gaan hier open op 0800 1121. Ik zeg, het Wilhelmus moet verplicht terug op school. 0800 1121. U kunt ook gaan twitteren. lopen.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 Het weer met Willemijn De bewolking die vandaag in het noordwesten voor lage temperaturen... en soms ook wat regen zorgde, breidt zich vannacht over de rest van het land uit. Maar zal pas in, in de vroege ochtend het uiterste oosten en zuidoosten bereiken. En het is vannacht niet koud, want de minima liggen op zo'n 6 graden. Morgen gaan er stevige buien vallen. In de ochtend al, maar vooral in de middag, gaan ze gepaard met onweer en ook hagel. Soms schijnt ook de zon even. Er staat een matige tot krachtige wind uit het westen... En het is fris. Het wordt 11 tot 13 graden. En woensdag verloopt ook aan de koude kant... met middagtemperaturen rond 10 graden. En ook dan vallen er buien en overheerst de bewolking. Maar hemelvaartsdag verloopt droog en met zon. Ook dan blijft het trouwens wel fris. Vrijdag ziet er één eruit en in het weekend wordt het weer zachter. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de A12 naar richting Arnhem... bij Driebergen 4 en verderop bij Maarsbergen nog 3 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht 2. A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de Averden-Dolder ook 2. En op de A67 Eindhoven richting Turnhout bij Eersel 3 kilometer. Tussen Sittard en Heerle rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Breng het Wilhelmus terug op school. En goedenavond, tot 7 uur mag u meepraten over onze nationale trots. Het Wilhelmus, dit is Avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 1121. Niet alleen voor tijdens het EK voetbal straks, maar ook voor de broodnodige historische kennis is het van belang dat we het Nederlands volkslied weer kunnen dromen. Het is onze nationale trots dat zeer ten onrechte niet is opgenomen in de kanon van Nederland. Minister Remkes, niet direct een populist, pleitte in 2006 al voor de terugkeer van het Wilhelmus op de basisschool en hij had groot gelijk. De vaatlandse geschiedenis zit voor een belangrijk deel in dit lied. Het weerspiegelt onze eenheid en saamhorigheid als volk. Het Wilhelmus moet daarom terug op de basisschool. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond, welkom bij Avondspits van WNL. Zo direct een reactie van de voorzitter van de Koninklijke Bond... voor Oranje Vereniging, die eh, behoorlijk enthousiast is over dit idee... waar hij al eerder voor pleitte. Maar ook u kunt meedoen, 21. Vindt u het een gruwel om dit verplicht te stellen op de basisschool... Het, het, het Nationale Volkslied? Of zegt u, best een goed idee, dat gezang 411... zoals het in ons uh, psalmenboek nog staat. Het Wilhelmus het eerste en het zesde compleet met name. Zet dat maar eens op de kaart op de basisschool. Laat de kinderen daar maar kennis van nemen... zodat we met z'n allen weten hoe ons uh, volk... Eigenlijk ...waar het vandaan komt en uh, wat het betekent om met elkaar zo'n lied uh, te zingen. U kunt ook Twitter hashtag WNL gebruiken, hashtag Eerdmans. Dit is avondspits van WNL met het Wilhelmus. Breng het terug op school, onze eerste beller. Grovert de Koning uit Apeldoorn, goedenavond. Hoi Joost. Dag Govert. Ja, wat ik wil beweren is, als je die kinderen nou wil bijbrengen... ...en blij wil maken met het Wilhelmus... ...laat in godsnaam dat Nederlands elftal blij... En vrolijk dat ze niet zingen als we met de wedstrijd beginnen en niet zo met zapen, geknepen billen uh, eng voor zich uitkijken. Ja, wat is dat eigenlijk hè? Angst of is het uh, gewoon totale uh, desinteresse? Ze kennen, het, ze kennen het niet uit hun hoofd. En ze moeten gewoon zo'n Luca, look hoe heet dat meisje, een, een weekend over laten komen of een, of een dag. En die maakt die jongens blij en die, die leert ze zingen. En dan hebben ze de helft van de wedstrijd al gewonnen. Ja, ja. het, ik ben... En, en dat ja. stimuleert die kinderen enorm. Ik zou het bijna als aparte stelling kunnen lanceren. Het Nederlands elftal moet het Wilhelmus uit zijn hoofd kennen. Ik denk dat we dan ook genoeg bellers krijgen. Maar mooi dat je het punt naar, bo naar boven brengt... want het is, het is onderdeel van de discussie. Dankjewel. Het Wilhelmus moet dus terug op de basisschool. 081121 Johan van Balen twittert het Twitter, Goed idee, Joost. Beetje chauvinistisch. Dat mag best. Uh, dan hebben we het Richard Heringa uh, Die zegt, uh, avondspits, ik zie er de meerwaarde niet van in. Er zijn wel nuttiger dingen dan een niet-zeggend liedje mee te kunnen zingen. Uh, Wijnand Werdenburg zegt... Uh, Eerdmans, eens, maar, nou valt het scherm eventjes eruit, dan moet ik het even terugbrengen naar de juiste proporties. Ik zie er de meerwaarde niet van in. Wijnand zegt, Eerdmans, zo glijden we volgens plan af van de echte wereldregering naar Noord-Koreaanse toestanden. En Humus zegt, Eerdmans, wat een eng nationalistisch idee. Ik krijg een kippenval van Jos Bierman, eens, mits dit geldt voor alle scholen. Ook moeten er lessen worden gegeven over de geschiedenis van de Nederlandse normen en waarden. Hashtag Eerdmans. Het wil hem terug op school. Johan van der Stelt, Goedenavond. Johan, je stoort een beetje. Even de radio uit als je wil. Goedenavond, meneer Heerbals. Dag Johan. Vertel. Uh, kunt u mij verstaan? Ik versta je. Ga door. Ik vind het... Dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind het geen volkslied. Ik vind het een familielied. En ik heb dezelfde achtergrond als u. Dus, en ik heb ook een paar het betrouwen moeten leren. Maar als ik heel eerlijk ben... Ja. voor mezelf, dan vind ik... Bijvoorbeeld waar de blanke top de duinen, dat vind ik een lied van een land. Ja. Ik heb, ik heb een lied bij Nederland. Meer Nederlands gericht vindt u dan, dan het dat, uh, Wilhelmus? Zo André Hazes zelfs al. Nou, ik vind het Wilhelmus, ik, uh, dat is een hele andere discussie en ik heb niks tegen de mensen. En uh, die vrouw uit Argentinië heeft de monarchie vertijden gered. Maar ik heb, als ik in de geschiedenis duik van het Koninklijk Huis, ben ik niet trots op onze monarchie. Oké, okay. bedankt dan laatst even bij Johan, want er wordt genoeg gebeld. En ik wil even naar Michiel Zonnevielen. Hij is namelijk voorzitter van de Koninklijke Bond voor Oranje Verenigingen. Michiel Zonnevielen, goedenavond. Goedenavond. Een hartelijk welkom bij Avondspits. Uh, u, wel. ja, u bent groot voorstander, begrijp ik, van het Wilhelmus te verplichten op de basisscholen, hè? Uh, dat klopt. En natuurlijk op een aantal uh, basisscholen van uh, welke signatuur ook wordt het wel geleerd. Maar uh, ja, het is toch in de loop der jaren een, een beetje versloft en dat is jammer. Ten eerste is het ons officiële, door de regering ingestelde voorstied sinds 1932. Maar het is natuurlijk al 450 jaar oud. Ja. Uh, ik ben het met iedereen eens die zegt, ja het is misschien een wat ouderwetse taal. Maar ja, het is het, um, het verhaal dat Willem van Oranje, als je het goed leest, zelf uh, dus uh, vertelt. Het is voor hem geschreven, hè? He? Ja. En ik ben altijd trouw geweest aan de Spaanse koning. Alleen hij heeft zich niet aan de afspraken met ja, de toenmalige Nederlanders gehouden. En Waarom wij als Koninklijke Oranjebond gezegd hebben, er moet echt meer aandacht komen. En een paar jaar geleden toen Erika Terpstra, nog voorzitter van de NOC en was, heeft ze ons gesteund. En inderdaad, ik was het met de eerste spreker eens, uh, het Nederlands elftal moet er wat minder, ja, ik zeg maar gewoon labbekakkerig mee omgaan. Ja. Maar de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond uh, ziet dat blijkbaar ook niet meer zitten. Maar uh, nou, zo gaat het. Maar als je hoeft waarde en meer spelen. Ja, precies. Maar het is een heel bijzonder lied. Ja, zeker. We gaan het zo de... even. Ja. We gaan het over die betekenis even hebben. Maar zou het een goed idee zijn om voor de EK overigens de KNVB. eens even in een 20-30-fout het Wilhelmus toe te sturen? Als, als uh, Koninklijke Bond voor Oranje Vereniging. Nou, dat, dat zou heel goed zijn. Ja. Uh, ik zal het, ...die ons het bestuur bespreken... ...dat we dat toch maar eens doen. Ja. Want het is niet alleen het EK... ...maar we krijgen straks de Olympische spelen. spelen... ...en dan hopen we op veel gouden medailles... ...en dan is het toch fantastisch... Als je die Nederlanders die dat dan gepresteerd hebben met een eigen volkslied hè, heel ruim kunt toezingen. Maar zijn die sporters nou zo emotioneel en, en, en weet ik wat, uh, dat ze niet kunnen meezingen, die voetballers? Of denkt u dat het gewoon totaal ja, gebrek aan kennis is, dat ze niet kunnen meezingen? Het is gebrek aan kennis en als het ze ook niet verteld wordt, uh, ja, dan gaat het dus mis. en. Uh, wat dat betreft, als je voor het Nederlands 11 uitkomt, dan ben je een vertegenwoordiger van Nederland En dan zou dat bij ja, een stukje opleiding horen van jongens, kijk eens even naar die tekst. En heb je allemaal stukjes voor om het te leren. Yep. En het gaat in wezen bij dit soort gelegenheden alleen maar om het eerste couplet. Heb je andere Precies. bijzondere gelegenheden zingen we 1 en 6. Daarom. Maar... Wa ja, Wat is de belangrijkste betekenis voor u vanuit het Wilhelmus? Wat is de kern van? U? Nou, het is zo'n modern lied. En dat klinkt misschien een beetje gek als ik spreek over een ouderwetse tekst, maar... Uh, juist in een tijd waarin uh, Nederland toch wat ja, veel kleuriger wordt. Uh, we willen toch graag dat iedereen hier goed integreert en een plekje vindt. Het Wilhelmus gaat juist over uh, dat je om lijf en goed moet vluchten. Hè? Ja. Dat je je leven niet zeker bent. Ja. Dat er uh, vervolging is vanwege je geweten en geloof. Dat is toch fantastisch? Dus, het uh, uh, ja, nee, is een geuzenlied eigenlijk, hè? Nou is er veel weerstand, niet alleen van de minister van Bijsterveld, demissionair weliswaar, die heeft al gezegd... van, nou, verplicht doe ik het niet. Dan heb je nog die kanon waar het niet in voorkomt, notenbenen, het Wilhelmus. Maar dan heb je ook de radio. Wat ik vroeger als, als klein jongetje nog leuk vond... dat het Wilhelmus klonk als je laat naar bed ging om 12 uur. Dat doet alleen nog omroep Max. Zijn jullie daar ook een beetje verdrietig om... dat de radio ook het Wilhelmus niet meer laat horen? Uh, dat klopt, en we hebben in ieder geval al vele keren bij de NOS aan de orde gesteld dat Zeker op 31 januari als de is het s ochtends moet klinken. Op 30 april is altijd de gelukwens van de minister-president. Dan is het er wel. Maar ja, men vindt het niet meer passen in de programmering. Ja. En gelukkig hebben heel veel regionale omroepen het nu overgenomen en doen het wel. Dus wat dat betreft ja, um, ja wordt heel veel zwemmen nu voorbijgelopen door uh, de weldenkende mensen in Nederland. Perfect. Meneer, meneer Zonneville van de, van de Bond voor Oranje Vereniging. Succes met het opsturen van de Wilhelmers naar het naar alle spelers van het Nederlands elftal en de KNVB. Oh, ik vind het leuk, leuk dat u dat gaat doen en op gaat pakken. We gaan het verspreiden. Ik ben benieuwd of er meer dan drie uh, spelers gaan meezingen bij het TK Ik zit in ieder geval bij de eerste wedstrijd uh, goed te kijken met u samen. Dank u ja. zeer. Oké, okay. en een fijne avond. 0800-1121. Het Nederlands Elftal het Wilhelmus moet terug uh, op school. Er moet weer geoefend worden met het Wilhelmus. Het Nederlands Elftal zingt bijna niet mee. Uh, het wordt op de radio niet meer gehoord. Het staat niet in de Kamer. We zijn het Wilhelmus gewoon aan het vergeten, aan het verzaken. Ik vind het een slechte zaak. Het is nationale trots, dames en heren. 0800 111 zeg wat u daarvan vindt. Goedenavond, meneer Harry Jager uit Nijmegen. Hallo, Joost. Uh, Joost, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, uh, ten meer omdat ik denk van. wij zijn dus als land al zo vaak, uh, zeg maar, met nieuwe wegen aan het inslaan. En ik denk ook om dan verplicht te stellen op de basisschool. Uh, onze jeugd, uh, die, die komt ook steeds weer met de nieuwe. Uh, met nieuwe muziek en uh, uh, nieuwe composities worden ze geconfronteerd. En het lijkt mij ook ja. interessant om een grote dichter, voor mij van Komrij, uh, of andere ja. grote dichters, en een componist, en je hebt ook Rogier van Ottolo, maar het zou zijn dat we heel veel impact hebben we in Nederland. U zegt het is te kort door de bocht, alleen dat Wilhelmus is niet genoeg. Dat is eigenlijk wat u vindt? Ja, uh, ja, ik zou zeggen, een nieuwe tekst en een nieuwe, een pittige melodie. En daarbij is het Wilhelmus eigenlijk oorspronkelijk een oude Duitse psalm... die wij dus ooit eens een keer maar gebruikt hebben... Ja. om daar aan het uh, volkslied op te schrijven. Oké, okay. harde jager. Daar moet ik even bij laten. Live vanuit de debatkamer zo te horen. Paul B. zegt... Uh, Eermans, doe maar geen Wilhelmus... want dat Duitse bloed, dat bevalt me niks. Eigenlijk een beetje wat uh, net de meneer uit de badkamer zei. Wessel Works zegt... Hoor uh, Joost, onzin. Het Wilhelmus is van oude tijden. Stel voor dat we een Europees volkslied kiezen... maar niet op school. Ja, nog even. We zitten met een Grieks uh, volkslied uh, uh, voor, voor, voor de neus. Frans Balendong... Twittert Eerdmans eens een beetje vaderlandsliefde zal leiden... tot meer collectief saamhorigheidsgevoel. U kunt nog meedoen. Uh, tot zeven uur is dit avondspits met de stelling... breng het Wilhelmus terug op school. Dram, dram, dram zegt hashtag WNL... dan graag ook het Wilhelmus zelf in de uitzending zingen. Hè? Ja, ik heb hem al laten horen, dat vind ik even genoeg. Want niemand zit te wachten op mijn uh, vocale uh, kunst. Rolof zegt leers ze op school eerst fatsoenlijk Nederlands en rekenen. En dat zegt hij voordat we dus het Wilhelmus moeten gaan oefenen. Uh, goedenavond, Willem Poppen heeft ook een reactie. Ja, goedenavond. Dag Willem. Hallo. Dag. Ja, mijn herstructie sluit ook wel aan op wat je net zegt over de vorige bellen. Of reactie. Uh, het onderwijs heeft genoeg te doen. Uh, dus ik ben groot voorstander van het Wilhelmen. Dat zou ja. echt iedere Nederlander moeten kunnen zingen. Mm -hmm. Alleen niet meer over de rug van het onderwijs. Oké. Okay. dat naast het. Uh, het groen en fruitmenu en na uh, het, uh, het ontbijtmenu moeten we ook nog het Wilhelmsmenu gaan groen. Kijk uit, en... Willem, ik moet hem stoppen, want ik krijg te horen dat de lijn erg slecht is. Bart Veugen zegt, Eerdmans heel eng als de overheid zich nu hiermee gaat bemoeien. Nu het Wilhelms, welk lied komt daarna? Niet doen, zegt hij. Uh, nu aan de lijn Keten kervenzee en hij is voorzitter van de PO-raad. Dat is de raad voor het primair onderwijs. Goedenavond, meneer Kervenzee. Oh, mevrouw, excuus. Mevrouw, ja, het was voor mij even zoeken wat het... Ik begrijp het. De Eerste tien jaar is moeilijk, hoor, maar daarna weet u het Oké. Okay. Keten, zeg ik wel goed. Keten? Keten, keren jouw. Uitstekend. Excuses. Excuses. Voorzitter van het Primair Onderwijsraad. Ja. Uh, nou, ja. jullie moeten het gaan doen van, van, van, van mij, van, van meer mensen. Uh, het ja. wel eens gaan oefenen op school. Ja, ik uh, heb een deel van de discussie kunnen horen. Ik uh, zou zeggen, als de minister dit belangrijk vindt, laten ze het een aanbeveling uh, laten zijn. En... Ik ben het ook met de voorgespreker eens. Er wordt wel heel veel bij allerlei onderwerpen naar het onderwijs gekeken. Ik persoonlijk vind wel dat er een verschil is tussen onderwerpen. En het Wilhelmus is natuurlijk toch nog steeds ons volkslied. Ja. Maar ik zou het, uh, denken dat als je het aantrekkelijk maakt voor leerlingen... om zich dat eigen te maken bij een lesgeschiedenis, bij muziek... Ja. en je laat ook zien hoe belangrijk het is als je bij een sport uitkomt... dat je mee kan doen dat dat wellicht een betere, en meer bij deze tijd horende aanpak is... dan het woord verplichten. Weet u, ik vind het eigenlijk, als je het echt belangrijk vindt... zou je het weg moeten halen uit de sfeer van verplichtingen. Maar hmm. moet je zeggen, luister eens, het is zeer de moeite waard... Uh, als je mee kan doen. En uh, zorg dan uh, dat je dat ook kan. Maar waarom is alles zo vrijblijvend in Nederland? Want ik bedoel, we leren ook wat de hoogste stad is van, van Overijssel. Dat moeten we wel ja. leren op de lagere school. En, en een, een ding als het Wilhelmus, dat, dat wordt dan maar aan het lot overgelaten. Nee. Nee, ik ben dat met u eens, alleen ik probeer eigenlijk uh, aan te geven... dat juist omdat ik het veel meer vind dan wat is de hoogste toren in Nederland... want dat vind ik een weten dingetje. Mm. Maar dit, u, uw stelling is, het is een groter goed dan dat. En dat wil ik wel met u eens ja, zijn. Ja, precies. Maar dan moet het ook iets zijn wat er kinderen ook al zodanig ervaren wordt. En dan ja. moet je het wel zo neerzetten van... Uh, waarom is het belangrijk, ja. waar is het vandaan gekomen... en in welke situaties gebruiken we dat... Ja. En uh, is het dan niet de moeite waard. En dan leg je ook weer bij kinderen terug. En dat is volgens mij een veel betere uh, basis. U bedoelt eigenlijk te zeggen, mevrouw, mevrouw zei niet stampend, ja. stamp het er niet in, maar doe het in nee, een context. Ja. Nee, Kijk naar de leg geschiedenis, het uit, leg het, het uit. het verstaat. en ja. uh, hoe kostbaar uh, het in een aantal situaties ook geweest is dat je het mag zingen. Nou, vinden we elkaar toch een klein beetje, moet ik u zeggen. Blijf luisteren, want er komen mensen binnen op de lijnen 0800 21. En ook via de Twitter, hashtag Eerdmans. U kunt meedoen aan de stellingnamen die ik heb. Het Wilhelmus moet als, uh, als lied terug op de basisschool geoefend worden. En ook wel verplicht, inderdaad. U kunt dus meedoen, 0800 1121. Instrug die twittert om het Wilhelmus populair te maken onder de jeugd. Zou je misschien een dubstepversie van kunnen worden gemaakt. Ik zou niet eens weten wat het is, moet ik eerlijk bekennen. René zegt zie de HK van Nieuw-Zeeland All Blacks bij rugby. Prima en trots. Ja, Amerika is het voorbeeld eigenlijk waar het gaat om het zingen van, van, het, van het volkslied. Dat is natuurlijk met, met mega pride en wordt dat daar uh, ver, ver gedaan. Bart Veuger zegt, eerbans heel eng als de overheid zich hiermee gaat bemoeien. Nu het Wilhelmus, welk lied komt daarna? Herman Hobert uh, twittert eerbans dat sporters het niet zingen heeft te maken met tekst niet kennen en dus niet af willen gaan. Daar wil ik juist een einde aan maken. 0800 1121. Wilhelmus terug op school. Henk Bezenbinder, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik heb de discussie gevolgd en Nederland is mooi, maar het volkslied op school zingen, dat vind ik heel griezelig. Voor dat wordt zo nationalistisch dat we daar niet aan moeten beginnen. Ik heb vroeger op een katholieke school gezeten en dan moesten we elke week het katechisme leren en dan komt het volkslied eigenlijk ook op neer. Maar wat, vindt u het ook eng om een Nederlandse vlag uh, op te, uh, uit te hangen? Of, of is dat ook te nationalistisch? Uh, nou, ik heb het zelf niet en ik vind het prachtig als een ander het doet. Maar nee, zoveel gaat mijn uh, Nederlandse liefde gaat niet zo ver. Oké, okay, is een duidelijke mening Henk Bezembinder, dank je zeer. Meneer Ooms, Adriaan Ooms, goedenavond. Goedenavond Adriaan Ooms. Ja. Ik heb de discussie gehoord en ik ga regelmatig vakantie in Zwitserland... En op 1 augustus wordt iedereen, en ook de gasten die uit het buitenland komen, het volkslied in Duits uitgereikt. En iedereen zingt dat mee. Okay. Ik ben uh, van harte eens met je stelling. Want vroeger, ik ben inmiddels 70 jaar, maar ga nog uh, heel graag bergwandelen. Hm. Maar vroeger uh, werd het bij ons op school geleerd. Maar uh, tegenwoordig is het gehaald dat je nationalistisch bent. Ja, dat hoor ik net nou, ook. Dat is natuurlijk uh, de grootste onzin, want het komt natuurlijk uit de linkse kant vandaan. Die willen het koningshuis en ook het volkslied afschaffen. Dus bij hun één pot nat maar juist de koningshuis en juist uh, het volk ziet dat we samenbindend. Ja, Adrian. Is zo, ja. bij de Nederlanders als je hier 200 mensen hebt, dan heb je 400 meningen. Dat is toch triest? Ik vind het ook jammer. Nee, we zijn het eens. Terwijl Helmers gewoon terug en gaan oefenen op school. We gaan even naar Martine de Bruin. Want zij is... Uh, ja, ze studeert Nederlandse talen letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. En als onderzoekinteresse zit daarbij... Orale cultuuroverlevering, oraal erfgoed, drukgeschiedenis, een Nederlandse lied... Smartlappen, levensliederen, koren en het Wilhelmus. Nou, dat is nogal wat. Martine de Bruin, goedenavond. Goedenavond. Nou, welkom bij uh, Avondspits. Uh, u onderzoekt nogal wat, kun je zeggen... Uh, dan ben ik ook erg benieuwd wat u vindt van het Wilhelmus... en de noodzaak om dat meer op de basisschool te gaan zingen en oefenen. Nou, het Wilhelmus is een heel bijzonder lied. Dus uh, in principe vind ik het heel fijn als meer mensen daar, daar wat van weten. Uh, in hoeverre je het dan ook moet verplichten op de basisschool... dat is dan misschien nog weer wat anders. Maar het lijkt me op zijn minst wel um, fijn als iedereen het zou herkennen. Want het is inderdaad uh, het officiële lied van Nederland. Hè? Ja. En net zoals je de, de kleuren van de vlag uh, toch echt wel zult herkennen in het buitenland... is het toch ook fijn als je het Wilhelmus herkent. Ja, en u heeft ook een studie gemaakt van het Wilhelmus. Er zijn er ook mensen die zeggen, joh, het is zo albollig en ouderwets... en met moeilijke woorden, dat moeten we helemaal gaan, uh, gaan upstylen. Er werd ook getwitterd. Daar ja. ben ik heel erg tegen. Uh, wat, zegt u ook van onverstandig of is dat juist een goed idee voor de jeugd, om de jeugd mee aan te spreken? Ik zou zeggen dat het onverstandig is, want je kunt toch geen lied vinden dat voor iedereen geschikt is, waar iedereen blij mee is. En uh, dan kun je het eigenlijk maar beter houden bij zo'n lied met een lange uh, traditie. Wilhelms ja. is natuurlijk al uit de 16e eeuw, is uit zichzelf eigenlijk populair geworden. Ze dus was in 1932 onze officiële nationale hymne geworden. Ja. Uh, maar ja, het is zo bijzonder en dat krijg je toch nooit meer terug. Nee, dus geen nieuwe Jan Rot-versie, om, uh, om het maar zo te zeggen. Geen nieuwe Wilhelms in ieder geval, wat u betreft. Nee, voor mij niet, nee. nee. nee. Oké, okay, maar het idee wat, u, wat, wat, is, wat we promoten om te zeggen... nou, we gaan het meer op de scholen laten horen, vertellen... het Wilhelmus uh, veel meer onder de aandacht van de kinderen... dat spreekt u aan? Alleen, dat spreekt me we wel aan, ja. ja. Ze het niet verplicht? Nou ja, voor mij hoeft het niet noodzakelijkerwijs verplicht te zijn... want ik uh, de mevrouw die net zei dat het daarmee misschien juist tegen komt te staan... Uh, ja, daar kan ik me ook wel een beetje in volgen. Okay. Nee, ik zou wel uh, uh, willen zeggen dat mensen het toch wel zouden moeten kunnen herkennen. Ja, dat is, het, dat is in ieder geval van belang, hè, dat er een keer een speler van nationale Elftal mee gaat zingen, toch? Want dat, dat zal u toch ook een, een doorn in het oog zijn? Nou ja, het was, uh, was ooit zo, in de, in de jaren dertig, dat de spelers van het Elftal werden toegezongen door de andere Nederlanders. Dus toen was het juist de bedoeling dat zij hun mond hielden. Ja, nou nu is het geloof ik Ivo de Wijs of uh, wie zingt, uh, wie zingt of, uh, ja, er worden wel eens artiesten ingehuurd om het te zingen, maar het leuke ja. is als een Nederlands elftal dan ook meezingt, toch? Ja, dat lijkt mij uiteindelijk ook wel, want het gaat toch om een moment van, uh, van gezamenlijkheid. Hè? Je bent nooit meer samen dan wanneer je samen zingt. Dus daar zouden ze natuurlijk ja. zelf ook aan mee kunnen doen. Precies. Oké, okay, Martine de Bruin, zeer bedankt voor uw commentaar. Ik bedoelde overigens Litouwers uh, of... Uh, uh, ik zocht nog naar Bill van Dijk. Die naam, dat, die zocht ik natuurlijk. Onze grote uh, Wilhelmus-zanger. Kees van Loon zegt: Eerdmans, hervorming Wilhelmus. Ben ik, ik ben niet van Duitse bloed. En de koning van in Spanje wil ik niet eren. Ja, dat was precies die tweestrijd van de prins van Oranje. Hij was, uh, hij was enerzijds loyaal naar de koning. Anderzijds wilde hij toch trouw aan zijn geweten zijn. En de, en de geuzen steunen. Dat was het dubbele, denk ik, van, uh, van de prins in die tijd. Hierom zegt: niet iedereen is gecharmeerd van de monarchistische poppenkast. Verplicht volkslied zingen is doodeng. Hashtag Eerdmans, wat vindt u? Moeten we weer het Wilhelmus verplicht terugbrengen op de ik vraag het u. Loes van der Veen, goedenavond. Goedenavond, Joost. Nou, Hoi. Ik ben het voor het grotendeels eens met de vorige dame. En ja, ik vind ook het Wilhelmus is ook gewoon de basis van onze monarchie. Of je het ermee eens bent of niet. Daar kan je gewoon simpelweg niet omheen. Dus ja, in zoverre echt verplicht stellen, moi moi. Ik bedoel, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar waarom begin je gewoon niet bij het kleuteronderwijs? Mijn kinderen die hebben het gewoon, die zitten alle twee in, ja. in de kleuterklas. En die konden uh, uh, het Wilhelmus volmondig meezingen. Dat, dat, dat vind dat ik heel knap. Vorm. En hoe oud zijn ze? Drie, drie, drie, vier, nee, 4 en 6. Vier en 6, ja, de kleuters, ja precies. Nou, dat en vind die ik. Uh, kleintjes leren, die leren dat die leren dat echt heel snel. Wauw, ja, dus meer ook, misschien moeten we het ook thuis meer gaan, uh, gaan, uh, gaan spelen, het Wilhelmus. Nou ja, dat, dat zou ook, uh, ook, ook iets, iets kunnen zijn. Hm. Maar goed, wij, wij hebben daar zelf heel weinig aan, aan gedaan. En uh, uh, bij de obaden die s ochtends worden gehouden in de dorpen en de steden... ...daar is het uh, netjes mee te zingen. Ontzettend ja, leuk. En wat voor school was het? Wa waar voor school, wat voor school zitten jouw kinderen? Het is een, uh, een christelijke basisschool in, uh, in, in Andels, de klare fabriek. Kijk, kwaliteit. Zeer goed. Ja, dus kwaliteit. Loes, ja. succes en bedankt voor, voor het inbellen. 0800 1121, breng het Wilhelmus terug op de basisschool. Oh, Peter Breedveld, goedenavond. Dag Joost. Vertel. Goedenavond. Dag. Ik ben het absoluut oneens met de stelling. En wel hierom? En wel om het, het feit dat uh, er is al uh, zo gigantisch bezuinigd op het uh, onderwijs en basisonderwijs. <coughs> Die mensen hebben daar gewoon geen tijd voor. Ja, dat kan. Maar je kunt ook zeggen, wat kost het nou tijd? Nou, dat kost heel veel tijd, denk ik. Mm, Hoeft hoef niet zo heel lang te duren, hoor. Het zou een, een half uurtje per week zoal genoeg zijn. Ja, nou, ik denk dat dat binnen het onderwijs al heel veel te veel is. Ja. Nou, het is een kwestie van prioriteiten stellen. Dat, dat ben ik wel een beetje eens, Peter. Bedankt. Nog uh, even mevrouw Verwijen uit Soetermeer. Ja, goedenavond. Nou, ik hoorde dit verhaal net aan. En ik ben de 70 gepasseerd En ik heb hem vroeger op de hervormde lagere school heb ik hem geleerd. En, uh, nou ja, uh, ik, uh, dat is mijn eigenlijk. Want thuis was, was bij ons ook niet de gewoonte dat we... Uh, dat we ik kom uit een gereformeerd gezin maar ja. het was niet zo dat, uh, dat het uh, standaard was dat mijn ouders uh, het, uh, het Wilhelms liepen te zingen ik dus denk, ik heb ja. het ook van de periodes van mijn jongste tijd van school, heb ik het op, de scho op school geleerd ja ik heb het op de lage en, school geleerd zeker weten en als je dan een, een paar, uh, over het hele jaar, een paar uh, uh, uh, mogelijkheden hebt dat het lied gezongen moet mm. worden. Nou ja, dan gaat het op een gegeven moment gaat het vanzelf. Dan gaat het vanzelf. Het eerste en het zesde compleet althans. Hè? En daar is, daar is weinig tijd voor nodig. Omdat ja. ik de meneer net bij u hoorde zeggen dat ze ontzettend veel tijden ze hebben. Al jong geleerd, tijd. oud gedaan. Onzin. Het okay. is gewoon flauwekul. Bedankt mevrouw Verweijen voor het inbellen. Ik zeg inderdaad, jong geleerd, oud gedaan, dat geldt wel voor de meeste dingen die op jonge leeftijd mensen uh, kinderen laat leren. We zijn er helaas doorheen. Dit was alweer avondspits van deze mooie maandagavond. Op Twitter gaat het uh, gevecht verder. Het uh, Twittergevecht over het Wilhelmus. U kunt daar kijken www.twentig.com. Hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Dan ziet u wat daar uh, allemaal gebeurt. Wij gaan uh, afsluiten. Op deze zender is het nu de beurt aan kunststof. En daarin is opera-regisseur Joke Holboom te gast. Morgenochtend is er een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag van WNL... vanaf 7 uur te zien. En door horen op Nederland 1. Met een nieuw programma. Morgenavond zijn wij er weer. Vanaf half zeven op deze zender met een nieuw avondspits. Wij wensen u een zeer fijne avond. En heel graag weer. Tot morgen. Tot avondspits.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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je houdt van je huisdier? Dus kies je Beavar topkwaliteit, zoals Fipro Dog en Fipro Cat tegen vlooien en teken met Fipronil, het best verkochte antiflooiemiddel. Beavar. De mensen die van dieren houden, Beavar. Kunsten op straat.